Jeroen van Kan met het ZNWS journaal Weggebruikers wegen in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg... kunnen verraderlijk glad zijn door sneeuwresten en de bevriezing van natte weggedeelten. In het oosten en zuidoosten van het land valt vanavond en vannacht nog een paar centimeter sneeuw. Het KNMI kondigde vanmiddag code geel af voor de oostelijke en zuidelijke provincies. Die waarschuwing voor automobilisten geldt tot 6 uur morgenochtend. Op het Griekse eiland Chios is een tweede hotspot ingericht voor de opvang en registratie van vluchtelingen. Dat had volgens de EU al veel eerder moeten gebeuren. Op Lesbos, waar ook duizenden vluchtelingen worden opgevangen, is al zo'n hotspot. Op de eilanden Kos, Leros en Samos moeten ook dergelijke opvang- en registratiecentra komen. Het idee is dat vluchtelingen, die vanuit Turkije overvaren naar Griekse eiland, in zo'n hotspot hun asielprocedure in de EU starten.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 Het weer, in het noordwesten droger, in het zuidoosten en oosten weer kans op sneeuw. Morgenochtend verlenen in het zuidoosten nog wat natte sneeuw en later overal droog. En vanuit het noordwesten steeds meer zon. Het wordt dus maximaal 5 graden. In de nacht van maandag op dinsdag 6 tot 7 graden vorst. En dinsdag overdag volop zon. Dit was het. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 is voor mij wel een voorganger met een uh, grote V als ik aan hem denk. Ja, oké, okay. een goed voorbeeld, uh, hè, en volhouden. ja, en um, ja, denk je ook dat, uh... Uh, ding zeggen ja, over ja, die, ja, tuurlijk. Ik nou, wil één ding zeggen over die, ja. uh, nee, want het, het, was, het was een beetje, denk je, nou, zo'n voorganger, veel mensen denken, voorganger is een beetje een luisbaan. wat moet je nou helemaal doen?